Paula's piano Paula moest piano spelen En daar had ze helemaal geen zin in Daarom werd de muzieklerares, juffrouw Noot, heel boos Ze liep de kamer uit en zei Je blijft hier totdat je alle oefeningen hebt gedaan En het walsje zonder fouten kunt spelen Paula balde haar vuisten ze was zo kwaad, dat ze heel hard op de toetsen sloeg. O, oh, zei de piano, dat doet pijn. Ik ben al een oude piano. Paula keek verbaasd op. Ik wist niet dat je kon praten, zei ze. Dan weet je het nu, zei de piano. Ik heb nog niet eerder tegen je gesproken, omdat ik je eigenlijk niet zo aardig vind. Je slaat altijd zo hard op mijn toetsen, dat het wel lijkt alsof ik er wat aan kan doen dat je niet van piano spelen houdt. En dan klink ik heel erg vals Terwijl er juist zo'n mooi geluid in mij zit Luister maar Paula keek verbaasd naar de witte en zwarte toetsen Die uit zichzelf begonnen te bewegen Oh, wat prachtig Riep Paula Kun je ook toonladder spelen? Natuurlijk, zei de piano En speelde foutloos een toonladder Dat was geweldig zei Paula, die hoopte dat juffrouw Noot achter de deur zou staan luisteren. Kun je ook het walsje zonder fouten spelen? De piano begon te spelen. Het klonk prachtig. Paula begon door de kamer te dansen, maar opeens hoorde ze juffrouw Noot de sleutel in het slot omdraaien. Ze ging vlug weer zitten en legde haar handen op de toetsen. De piano speelde de laatste noten. Je vrouw Noot kwam binnen. Dat klonk heel mooi, Paula, zei ze. Zie je wel dat je het kunt als je je best maar doet. Voor volgende week krijg je deze polka als oefening. Paula knipoogde tegen de piano. Vanaf die dag vond Paula haar muzieklessen niet meer vervelend. Ze was nooit meer boos en deed nooit meer lelijk tegen de piano. Ze liet haar vingers rustig over de toetsen glijden. En soms kietelde ze de oude piano onder het toetsenbord, omdat Paula had gemerkt dat de piano dat prettig vond. Ze poetste voor elke les de piano en vulde iedere week de koperen kandelaars die erop stonden met verse bloemen in plaats van kaarsen. En de piano zorgde ervoor dat Paula zonder fouten haar oefeningen speelde. Maar in ruil daarvoor moest Paula beloven dat ze heel hard zou studeren. Op een dag, zei juffrouw Noot, Paula, je hebt zo goed je best gedaan, dat je dit jaar op het schoolfeest mag spelen. Paula was heel trots en toen ze weer alleen was, zei ze tegen de piano, we zullen de beste van de avond zijn. Maar tot haar grote schrik, zei juffrouw Noot de week daarop, kom maar eens mee Paula, vandaag mag je oefenen op een echte piano. Paula liep achter haar aan naar de hal van de school. Daar stond op een podium een glimmende zwarte concertvleugel. Op deze vleugel moeten morgen al mijn leerlingen spelen, zei juffrouw Noot. En omdat het jouw eerste optreden is, mag je er de hele middag op oefenen. Toen juffrouw Noot weg was, ging Paula zenuwachtig achter de vleugel zitten. Ze legde haar vingers op de toetsen en maakte onmiddellijk een fout. Ik kan het niet zo goed, fluisterde ze. Wil je me helpen? De vleugel gaf geen antwoord. Paula streelde de toetsen en kietelde onder het toetsenbord. Ze zei, alsjeblieft, help me. Ik ben zo zenuwachtig dat ik de goede toetsen niet kan vinden. Dan mag je helemaal niet op mij spelen, zei de vleugel heel hooghartig. Op een deftige concertvleugel als ik mogen alleen de beste leerlingen spelen. Paula holde naar juffrouw Noot. Ik kan niet op die vleugel spelen, zei ze. Ik maak steeds fouten. Mag ik morgen alsjeblieft op de gewone piano spelen? Op dat oude ding, zei juffrouw Noot, natuurlijk niet. Wat zullen de ouders er wel van zeggen als er zo'n oude piano op het podium staat? Die piano is misschien wel oud, maar het geluid is prachtig zei Paula, en als ik niet met deze piano mag optreden, dan doe ik het helemaal niet. Maar je naam staat al op het programma, zei juffrouw Noot, dan moet het maar. De volgende dag werd de oude piano naar de hal gebracht. Het concert begon. Alle andere leerlingen speelden op de vleugel. De mensen klapten na ieder optreden en de zwarte vleugel stond te glimmen van trots. Toen was het de beurt van Paula. Ze ging achter de oude piano zitten en ze fluisterde. Doe je best. Maar dat had ze niet hoeven te zeggen, want de oude piano speelde natuurlijk net zo mooi als anders. De mensen klapten veel harder dan eerst. Paula wilde opstaan, maar de piano zei... Blijf zitten, ik ga nog iets spelen. Paula schrok verschrikkelijk, maar ze legde vlug haar vingers op de toetsen. De oude piano speelde een heel moeilijk stuk... En zo vlug dat Paula het allemaal maar net kon bijhouden. Paula hoopte dat niemand iets zou merken. Maar toen de laatste noot had geklonken, begon het publiek te juichen. De vrouw Noot klapte misschien wel het hardst van allemaal. Paula werd uitgeroepen tot de beste leerling van het jaar. Ze kreeg een mooi boeket bloemen dat ze onmiddellijk op de oude piano legde. En ze fluisterde. Dank je wel lieve oude piano.